Marjon Koekoek met het NOS-journaal. De ramp met de Fukushima kerncentrale in Japan valt in dezelfde categorie van nucleaire incidenten als die in Tsjernobyl 25 jaar geleden. Dat heeft het Japanse nucleaire agentschap gezegd naar aanleiding van nieuwe cijfers over de vrijgekomen straling. De cijfers zeggen niets over de huidige situatie, maar over het moment dat de meeste straling vrij kwam.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 nei soli le chiavi che apriranno i suoi per imparare a rispettare questa inquietudine tra noi, poi strapperò dalle mie ravi le cose che non osavo dire. Cancellare tutti i suoi dubbi e Saremo indivisibili, estremi, indispensabili. Parleremo più di ieri, extreem, di noi il mio domani. Certo, soltanto per ondivisibel,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 ZFM down